Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 39, opgenomen op maandag 18 juni 2012. Uh, zullen we net doen alsof het gewoon een kater is van gisteren? Of zij komen we er maar gewoon eerlijk voor uit dat uh, we ziek zijn al het <laughs> Nou, Het is een combinatie van beide denk ik, al heb ik <coughs> gisteren niet helemaal meegekregen. Ja, kateras als in gewoon pure teleurstelling, maar alle twee geen alcohol misbruiken? Nee, ik heb uh, geen uh, flesje bier of wat dan ook aangeraakt. Nee, ik was ook beroerd uh, op bed, en jij lag volgens mij ook met je ogen dicht naar de radio te luisteren. Ja, ja, ja. helaas. Nou goed, heb ik niks gemist, toch? Uh... Maar, maar het kan nog! <laughs> wat? Oh nee, nee, het kan niet meer. Wacht, dat was, dat was de laatste dag. Over twee dagen. jaar kan het nog. En het spookt hier, ik weet niet of je het hoort, maar opeens is mijn televisie aangesprongen, die al een jaar niet aan is geweest of zo. Oh. Hoor je dat op de achtergrond? Ja. Ja, dan moet ik hem even stilzetten. Oh, dan ga je gaan. Als jij alvast, uh, ja. alvast de mensen even vermaakt, dan ben ik zo terug. Is goed. Vreemde taferelen bij jou in huis, nee. Maar goed, um, vandaag in de podcast gaan we het onder meer zo'n beetje hebben over een aantal reviews die we gemaakt hebben. We hebben een Point of View tablet gereviewd, een Jarvik tablet gereviewd en Samsung's nieuwe Galaxy Tab 2 serie gereviewd. En natuurlijk komen we niet onder het nieuws uit van uh, BBDC, waar Apple iOS 6 onder meer iets wat uh, in ieder geval voor ons interessant is, uh, aangekondigd heeft. Dus daar komen we zo meteen op. heb je hebt het wat we het over gaan hebben vandaag? Uh, de eerste twee onderwerpen. Oké, okay. nou ja, de eerste onderwerp bestaat uit drie onderwerpen, of in ieder geval drie onderdelen. Ja. Want uh, je had uh, drukke afgelopen tijd uh, met reviewtjes. Ja, ik heb er drie, uh, drie binnen gehad de afgelopen. Uh, wat is het is anderhalf week, zo, twee weken. <coughs> de eerste point of view, daar hebben we volgens mij al kort even over gehad. Dat is. Uh, Zullen week... we op het op volgorde doen van uh, minst leuke naar leukste? Uh, Laat ik zeggen, meest positieve naar. Uh, ja, dan beginnen we gewoon op de manier waarop het nou staat eigenlijk. Oké, nou goed. Point of view. Sorry. <laughs> Point of view, die had voor mij een 5,5 een van nee, zes, weet ik niet meer. Eén van twee. Uh, gekregen. Want um, het grootste probleem van die tablet uh, van deze tablet is dat het een heel stuk wifi bereik heeft. Oh, daar hadden we het vorige week in de podcast over. Ja, en um, voor de rest 9,7 inch tablet, IPS display, redelijk mooi display. Um, ja, de Eindrode 4.0 draait, draait stabiel op en uh, het zit allemaal leuk in elkaar. Bouwkwaliteit is redelijk goed. Um, maar uh, goed, het, het wifi-probleem is wel het grootste probleem. En uh, Point of View heeft aangegeven, ja, dat kun je waarschijnlijk oplossen met een firmware update. Dus ik wilde die firmware-update voor eens een keer doorvoeren. Om te kijken van ja, gaat dat werken? Kun je dat alleen als je een, een Windows computer hebt. Ja, die heb ik niet. Dus uh, dat ging ook al niet door, dus ik heb hem gewoon teruggestuurd en. Uh, zij gaan nou kijken of dat er enig effect heeft. Maar goed, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Het is gewoon belachelijk dat je zoals Mac-gebruiker, dus ook gewoon met een point-of-view tablet nooit een update binnen kan halen. Maar goed, dat was een beetje een korte point-of-view tablet. Dat uh, was namelijk weer ProTab 2 IPS. Afraden dus. Ja. Oké, okay, in de Jarvik. Jarvik Tab 364. <coughs> ook Android 4.0. Uh, budget tablet van Jarvik. 8 inch, uh, voor de rest geen speciaal display, geen IPS of zo. Uh, wel gewoon uh, alle aansluitingen eigenlijk, dus USB, HDMI, micro SD. Uh, bouwkwaliteit was goed. Display was nogal matig, want bij, uh, als je het iets draait, dus al een beetje in een kijkhoek gaat zitten, dan valt het contrast weg, valt de scherpte weg. Uh, de resolutie is ook maar 800 bij 600 pixels. Wauw, het display was wel echt uh, <coughs> aan de matige kant. <laughs> 800 bij 600 en aan een, aan een matige kant. Ja. En, ah, kost dat maar voor de rest, Android 4.0 draaide wel redelijk stabiel. Um, het grootste probleem, en dat gaf jij ook aan bij, laatst bij een review van, van een Jarvik tablet: er zit geen Google Play Store op en je moet het doen met zo'n Getjar of een One Mobile Market en dat, dat is gewoon echt druk. Dat is echt een hel, inderdaad. Dus maar dat, wat, wat, wat kost zo'n Jarvik? Die was 130 euro, geloof ik. Oh, wacht eens even, ik, ik, ik heb het inderdaad gezien, maar dat is dan nog een, zeg maar, in de Jarvik line-up is het een lager model dan wat ik laatst had. Ja, dus ik heb ook gezegd, een beetje een conclusie 130 euro, daar is nog wel redelijk te doen. als je dan eh, een, be uh, een beetje verstand hebt van uh, dingetjes op je tablet krijgen zonder de Google Play Store en... Uh of dat accepteert, dan kan voor 130 euro nog een redelijk leuk dingetje toch, zijn. Toch klinkt het me toch wel veel geld door 130 euro voor een ja, scherm van 800x600. Ja, dat scherm is ook wel echt bedoel, slecht. Daar is de lol we heel gauw vanaf. Dat is dus gewoon nog zo'n... Maar goed, ik heb, ook, ik heb ook reviews of gebruikservaring gelezen dan, hè, op, op andere websites van mensen die dat ding hebben en die zeggen dat scherm helemaal geweldig te vinden. Ja, dat vind ik dan zo... Dat is net wat je gewend bent misschien. Ja. <laughs> 800x600, dat is VGA of zo, man. Dat is nog zo'n oude CRT-monitor. Toch of niet? Ja, dat, dat uh, zou goed kunnen. Red in de MacBook Pro's voor de win. Uh, Oké, okay, nou ja, goed. Uh, maar um, aanrader of afrader? Uh, nou ja, eigenlijk gewoon afrader. Oké, okay, en Samsung Galaxy Tab 2, 9,787897. Ja, Cast Tab 2, 10.1. Oh, sorry. Um... Los. <laughs> Ja, dat is, dat is een redelijk mooi tablet. Ook mooi qua uiterlijk. Hè? De speakers zitten tegenwoordig aan de voorzijde. Komt het geluid echt ten goede? Ik vind het niet te mooi, maar het vind wel erg praktisch. Nou, oké, okay, dat is dan een uh, subjectief iets. Ik, ben, ik vind het wel wat hebben. Um, maar goed, het tablet over het algemeen, naar mijn idee ziet er goed uit. Um, geluid is goed, camera's zijn ruk. Um, maar het display vond, was ik heel erg vond onder de indruk. Um, hmm. Resolutie was 1280 op 800 pixels, ook niet echt heel hoog of zo. Je hebt tegenwoordig ook gewoon 4 mm. de hoger. Maar, ah, dat, maar dat is wel heel, heel bruikbaar. Ja, ja absoluut. Het is heel bruikbaar. En dat was ik ook zeer van onder de indruk. Want het contrast lag ook hoog. Het zwart was, was diep zwart. Uh, het kwam scherp over. Het, het kwam levendig over. Het, het display was heel fijn om mee te werken. Het touchscreen reageerde ook snel. Um, dus het was een zeer positief punt. Android 4.0 draaide redelijk stabiel... maar je kan wel snel merken dat er een uh, 1 GHz dual core... of 1,2 GHz dual core processor in zit. En um, dat trekt het niet, uh, niet altijd. Het is vooral als je bij shooters gaat spelen... of wat geavanceerde games... veel applicaties open hebt staan... Uh, als je veel widgets op je homescreen hebt staan... en je gaat er doorheen scrollen... Uh, het laden van applicaties gaat wat la langzamer... Dus dan merk je vooral dat je echt met een uh, wat, wat minder krachtige variant te maken hebt. Maar het is qua een entertainment tablet. Is het echt, uh, naar mijn een beetje juf aan het, want Samsung biedt echt honderden applicaties, diensten en weet even wat aan om je uh, te vermaken uh, uh, uh, met deze tablet. Want je hebt de Samsung Apps Portal, Suggest Portal, uh, Games Hub, Readers Hub, Music Hub. Dus je kunt alle kanten op. Uh, dat is mijn conclusie ook eigenlijk een beetje voor de echte entertainment freak die uh, gezellig op de bank of in bed of met de kinderen uh, wil browser, films wil kijken, video's wil kijken, muziek wil luisteren, games wil spelen. Is dit echt het ideale apparaat? Maar dus zodra je er wat geavanceerdere uh, uh, applicaties mee gaat uitvoeren die wat meer geheugen en, en uh, rekenkracht vereisen, dan uh, moet je snel verder kijken. Ja, is, is dat dan nog zo relatief langzaam, zeg maar dan? Ja, dat merk je wel. Hmm, dat verbaast me op zich wel. Uh, Oké, okay. maar, maar browsen en zo gaat gewoon prima. Ja, dat, uh, geen probleem. Dat gaat uh, misschien ook iets, iets minder soepel of zo dan op een iPad of zo. Maar goed, dat, uh, nee, maar dat dus is nog dus browsen aan. werkt en er zit een goed scherm op, dat ding, hoe ah. lang gaat die mee qua batterij? Oeh, dat uh, had ik opgeschreven. Ja, om en erbij, zeg maar. Ja, gewoon anderhalve dag, volgens mij. Oké, okay, dus gewoon ook fatsoenlijk. En, en wat kost dat? Dat kost uh, nu zo'n 330, 340 oh. euro. Mm. Mm. Mm. Oké, okay, maar wel aanraden dus. Ja, vind ik wel. Ja. Uh, Oké, okay. hm, dat klinkt wel cool. Ja. Uh, zonder dat, uh, de vergelijking te trekken dan maar... als jij je geld uit zou moeten geven... iPad 2 of dit ding, wat, wat, wat, wat is dan je keuze? Deze klinkt wel goed. Ja, ja dat, dat, ik heb alles Mac en, en dan wil ik toch ook weer een iPad. Ah. Hm. Maar deze zou... De... Deze ja, zou een hele goede ik... Android-optie voor mij zijn. Um. Oké. Okay. Om... Ja, ik zit de laatste tijd een beetje um, tegenaan te tekenen van welke kan je nou aanraden, weet je wel, ah, mensen. Mm -hmm. Ik krijg wel eens de vraag en dan is het, ja, maar ik wil sowieso geen iPad. Ja, dat mag hoor. Ik bedoel, je hoeft voor mij geen Apple te kopen. Maar dan zeg ik, ja, ik koop geen Samsung, want... Ja, die, uh, die uh, zijn gewoon horrible qua updates. En die boeit je echt niet. Als je eenmaal betaald hebt, dan zoek je het maar uit. Mm. Koop, geen, koop geen Asus. En, en, en, en, en zo, zo heb ik nog wel een paar van die klachten, zeg maar. Maar deze Samsung heeft in ieder geval de laatste software nu nog een week of twee. Voordat de Jelly Bean uitkomt. Dus de, deze is op zich wel interessant. Dus. Deze staat hoog op de lijstje van uh, mogelijk aan te raden tablets. Ja, maar ik wacht nog op de Galaxy Note. Oh. Dat lijkt me dan toch net weer aan uh. Ja, die 10.1, hè? Maar ja, die zou wel ook een stuk duurder zijn. Of niet? Ja, 599. Denk ik. Oeh, oeh, ouch. Dat is goed Oh, duurlijk. man. Oké, okay, dan, dan, dan denk ik dat ik toch bij de 10.1 hou, uh, Samsung Galaxy Tab 2. Hé, <lacht> hey, um, vorige week maandag, toen waren we niet ziek. Uh, maar toen waren we nog wel in volle afwachting van uh, WWDC. Ja. En, wat uh, vond je ervan? Ik denk dat we niet meer hoeven te halen wat er is aangekondigd, denk ik, toch? Nee, nee, nee. Ik moet ook eerlijk toegeven dat ik, uh, <coughs> ik wist natuurlijk wel dat, of we wisten natuurlijk wel dat er ook veel over MacBooks over gezegd zou worden en over uh, nieuwe OS's. Ja, daar hoef ik het niet over te hebben. Nee, maar om even aan te geven dat ik eigenlijk uh, um, met anderhalf oog een voetbalwedstrijd aan het kijken was en een half oog uh, aan het WWDC... En uh, toen iOS eraan kwam, uh, ben ik er een beetje voor gaan zitten pas. Dus de rest heb ik ook eigenlijk amper meegekregen. Ik weet dat er fantastische dingen getoond zijn, maar qua tablets uh, iOS uh, is het meest interessant. Uh, maar dat viel me eigenlijk ook een beetje tegen. Ja, natuurlijk wel de verwachte dingen hè, die, die we terugzagen. Een aantal leuke nieuwe features. Maar niks waarvan ik eigenlijk dacht van, wauw. Nou laten jullie echt zien dat we... Of dat, dat, uh, dat Apple uh, nog steeds... Uh, drie jaar voor oplopen of zo nee oké ja dat is op zich wel een geluid dat ik herken en volgens mij ook de beste beschrijving van wat iemand ervan gaf is je gebruikt al wow zeg maar het was niet echt een oh oh wow update maar meer een wow nice update ja vind ik nog steeds te positief ja ik weet niet ik ik ik heb natuurlijk ook vraag me een, al... een beetje af waar dit zo op deze manier dan opeens negatief vandaan komt. Want we hebben volgens mij van de week ook even over gesproken. En daar was je toen nog wat positiever. Ik ben wat, niet wat negatief, maar ik vind de... het gewoon niet... Uh, niet niet. Uh, wauw. Niet, niet, maar, nee, dat... maar ook niet wauw nice. Dat vind ik eigenlijk meer hetzelfde. <laughs> ja, nou, dan ben je denk ik... Uh, ja, oké, okay, wat, wat jij wil, hoe je het wil interpreteren. Ik bedoel... Uh, ik denk dat het... Uh, ja, het zijn hele praktische toepassingen die toegevoegd zijn aan IOSS. Dus ik denk dat daar wel uh, veel mensen gewoon um, gewoon nadat ze het eenmaal gebruikt hebben, wel, wel blij mee zijn. Zeg maar. Facebook bijvoorbeeld integratie, dat is voor mij is, uh, handig voor. Een heleboel mensen gebruiken dat, weet je ik gebruik geen Facebook hoor, maar uh, ik denk dat veel mensen daar gewoon blij, blij mee zijn, zeg maar, als in, in, in praktische vorm. Uh, Siri, uh, wat, wat, wat toch echt wel wat meer dingen kan, niet sport uh, uitslagen, want dat boeit mij echt helemaal geen ruk, maar dat ze nu ook uh, toegang heeft, zeg maar, of ze <laughs> he, dat er API toegang is dat, uh, voor, voor andere apps en dat soort dingen. Ik denk dat daar dat we heel veel uh, nieuwe toepassingen als in die gewoon heel dagelijks bruikbaar zijn, kunnen, kunnen gaan zien. Ja. Uh, al is het natuurlijk veel lastiger redeneren als het om Siri gaat, als het uh, uh, als het om Nederlands gaat, zeg maar. Maar zo waren er nog wat meer van die do not disturb knop en zo. Het is allemaal niet revolutionair. Maar het hele ding is, wat mij uiteindelijk een beetje gerust stelde... en eigenlijk is dat al een trend wat de laatste twee updates is... het lijkt er in ieder geval op dat Apple vrij tevreden is... met de richting waarmee ze opgaan met hun mobiel operating system. Mm -hmm. Want revolutionair of... Uh, ...schokkend nieuw, om het zo te zeggen... ...die wow-factor waar, waar sommige mensen dan... ...heel erg op zaten te wachten... ...dat betekent ook heel vaak... Uh, ...dat je dan het roer aan het omgooien bent... Hè? Dat, ja. je op, ...dat je iets anders gaat doen... ...dat als er nu opeens widgets of zo zouden zijn... ...dat zou echt een, een, een, een, het afwijken zijn... ...van de koers waarop iOS zat... ...nu, nu moet ik wel zeggen... ...ik zou wel uh, willen zien hoor... Hoe, ...hoe die widgets eruit zouden zien... ...ik zou het misschien ook wel gebruiken... Daar gaat het allemaal niet om. Aan de andere kant is het wel, van dat zou echt een, een, een, een stap uh, opzij zijn doen. Ze, ze, weet je wel, anders gaan, gaan werken daarmee. Dus in zoverre uh, vond ik dat toch eigenlijk allemaal wel nice. Uh, allemaal. Dus gewoon oh nice, weet je wel. Misschien niet wow nice, maar misschien had ik die quote ook wel niet helemaal goed gekopieerd hoor, in mijn hoofd. Mm -hmm. Maar... Het was dan ja niet wow, wow nice, maar of oh wow, maar meer van oh nice, weet je wel. Gewoon van dingetjes van, oh oké, okay, nice, oké, okay, do not disturb, oh nice, uh, Syrië heeft ja, toegang tot dit en dat. Uh, en, en, en dat soort dingen. Uh, waar ik het meeste uh, zorgen over maak, zeg maar, of in ieder geval zorgen, kan mij te rot uiteindelijk. Maar wat ik het grootste risico vind, is, het, is dat MAPS-idee uh, van Apple zelf. Mm -hmm. Het flyover ziet er cool uit, hoor. Voor die twee steden waar het voor werkt. Ach. Maar, als het niet zo goed is als Google Maps, dan wil ik het gewoon never niet gebruiken. Uh, ik uh, ben gewoon uh, ondertussen gewend aan Maps en die data en de verkeersdata en fietsenroutes en zelfs OV-planning en weet ik veel wat er allemaal mogelijk is. Uh, al gebruik ik dat ik, ik ja, Google Maps, ik gebruik misschien maar één keer in twee weken of zo op mijn iPad, maar. Als ik het gebruik, moet het gewoon werken. En wat ik tot nu toe heb gezien van, van, van Apple Maps, of zo hoe je het wil noemen... Um, ...komt het gewoon niet eens in de buurt van Google Maps. En dat is gewoon horrible. En, en ik snap niet dat... Ik kijk, als je, als je als Apple zoiets nieuws brengt... ...dan moet je minstens de juiste, dezelfde ervaring als Google Maps uh, uh, bieden. Anders breng je gewoon je gebruikers uh, een minder goede ervaring... Uh, uh. En, en dat zijn niet de afspraken met elkaar omgaan. Nee, ik koop Apple-spullen omdat ik vanuit ga dat ze voor mij de beste ervaring regelen. En als ze dat niet doen, dan krijgen ze met mij in de stok. Oh god, wat een goede ervaring. Want <lacht> nou. dat ziet er gewoon horrible uit. Of het ziet er niet ho Ja, ik vind het ook trouwens niet zo heel mooi hoor. Die flyover wel, maar de rest van de map is niet zo erg. Maar gewoon de data is nog wat, uh, wat flaky. En gelukkig is er, of, of in ieder geval, er zijn nog een paar maanden. Misschien komt het wel goed. Alleen, je moet wel een achterstand van jaren inlopen op, op, op Google. Ja. Ja, sorry. Ik voel me echt niet goed. Nou, pfff. Gaat, gaat niet goed? Moeten we gewoon ophalen? Hè? Huh? Blik maar op met die maps. We uh, moeten gewoon uh, uh, zeggen van... Uh, technische, technische problemen. Martijn uh, heeft een uh, blue screen of death. Ja. Ja, zo ongeveer wel, ja. Nou, als je, als je zegt, van een kapper uh, van mee. Uh, we hebben het over een uh, volgende onderwerp. <laughs> oh. je, je luistert ook gewoon helemaal niet meer. Uh, volgende onderwerp, weet niet. Ik wil nog even zeggen dat die smart case die Apple heeft aangekondigd is fucking horrible, echt. Ja, dat was Hoe als, dan, ik, echt? Zei, ik zag met als een voorbij komen die je er weer aan vast kan, kan plakken om nog een te maken. Smart stand, volgens mij. Oh ja, dat is zo'n Kickstarter-ding. Ja. Maar, maar die case die ze hebben gedaan. Ja. Is, de, de fuck echt. Ik, ik snap niet wie de... de oh, ik zou niet uh, dingen zeggen. Oh, Steve Jobs had het mij toegestaan. Oh, Steve Jobs. Wat de Maar holy fuck, hé. Hey, wat is er mis met die gasten dat ze die case uitbrengen. Het is echt lelijk. Het past niet helemaal goed. Het is van klote materiaal. Ik, ik snap er echt niks van. En het kost 50 euro. Schande. Ja, blijkbaar hebben ze gezien dat, dat die dingen toch best veel verkopen van uh, de white label partijen. Ja, maar stil dan in ieder geval van, van, van, van, een, go van voor een goed design, weet je. Ik bedoel, je weet dat ik fan ben van een backcover en frontcover bescherming in één. Uh -huh. Dat zijn de cases die ik het liefst gebruik, het liefst review en al, al dat soort dingen. Maar deze, ik, het is niet eens close, zeg maar. Het is echt een, een horrible product. Maar huh. <coughs> nou, goed... Um, krijg je weer een beetje adem? Of, uh... Ja, dat ja. ja. Loop ik nog wel. Oké, okay, nou, kom maar door met het volgende onderwerp dan. Yes. Uh, Infinity. de is een Infinity 700. Ja. Die dook uh, vorige week op in een aantal video's van Richie's Room, was dat volgens mij. Uh, en hij dook op in de Franse webwinkel. Nou ja, veel mensen wachten daarop, Ik krijg vaak reacties op de site van uh, Waar blijft hij nou? Waar blijft hij nou? Uh, zes maanden geleden aangekondigd, maar nog steeds zien we hem niet terug. Um, en Er uh, zijn dus een aantal filmpjes opgedoken en, en, de, en, en in de Franse webshop, maar twee dagen later werd alles weer offline gehaald. Die webshop, die, uh, die pagina was niet meer te vinden en Richie's Room had een uh, update geplaatst van we mogen alle filmpjes, uh, of hebben alle filmpjes offline moeten halen en op 25 juni uh, plaatsen we alles weer opnieuw. Dus blijkbaar heeft Asus daar weer achteraan gezeten van, uh, of ze hebben nog een, een ouder model een prototype getoond in die filmpjes, dat, dat weet ik niet. Maar blijkbaar is Asus het er niet mee eens en is niet blij mee dat er al dingen getoond worden en, en kan er dus nog een hoop veranderen. Ik weet niet waarom ze dat doen. Oh, ik, ik weet niet hoe Richie's roem uh, aan, aan die zooi komt hoor, maar waars uh -huh. me wel dat ze dat ze dat ze offline houden omdat Asus er niet zo blij mee is. Ik, ja, maar ik, ik weet niet zo goed. Dan, dan zou je bijna het, zeggen van dat dan hebben ze ze wel van Asus zelf gekregen. Ja, ja wat zijn dat voor een Asus uh, PR mensen dan <lacht> of zo die lui weet je wel? Want uh, Reepjes Room was wel degene die ook zo positief deed over de Transformer Prime. Ja. En daar waren ze ook snel mee, uh, terwijl uh, ik bedoel, geen zout in de wonden strooien of zo, hoor, van, van, van de eigenaren. Maar de Transformer Prime, die had ook maar een paar weken een goede naam. Hè? Daar hoor je ondertussen ook maar uh, veel nare geluiden over. En uh, is de focus van mensen die in de markt waren helemaal verschoven naar die Infinity. Omdat die Prime weer al allerlei problemen had. Het begon een week nadat dat ding uitkwam. Geen GPS, geen wifi, uh, zo'n zo achterlijke dongel. ...schermproblemen, dat het scherm te strak in de case zit... ...en dat het dan knapt en dat Asus je dan 400 euro in rekening brengt... ...terwijl je dat ding dus niet hebt laten vallen. Zo zijn er echt tientallen voorbeelden van dingen... Uh, ...alle updates die elke keer routine in het eten gooien voor de gebruikerservaring. Mm -hmm. Ik bedoel, ze hebben niet voor niets 17 uh, software-updates <coughs> moeten doen... ...gewoon omdat het elke keer kut was. Ja. En, en maar ja, dat, ja, aan de andere kant, zeggen zeggen dan wel veel mensen... ...in ieder geval brengen ze updates. Ja, ja. Dat is dan ook weer... Ja. Nou, dat. Uh, ja, inderdaad. Geluk, ja, ze proberen. Gelukkig wat het zeker beter dan... Uh, Samsung. Samsung, zo inderdaad. Maar raar verhaal. Maar die, die dingen die... Heb je dat gekeken, die filmpjes van de Infinity? Ja, ik had ze gezien en dat zag er redelijk aardig uit. En er werden ook benchmarks. Wel positief in zo allemaal? Ja, ja, ja. Heel erg positief. Want hij werd ook tegenover de iPad gezet. <coughs> dat doet hij altijd, die van Richie's room. Mm -hmm. En uh, da daar uh, kwam hij qua... qua uh, eigenlijk alles behalve de graphics uh, natuurlijk... Of niet natuurlijk, maar dan kwam hij beter uit de test. Dat zijn natuurlijk benchmarks, hè. Torchon Prime kwam volgens mij ook beter uit de test toen. En dat zegt niet zo heel veel naar mijn idee, maar hij was behoorlijk positief over het apparaat. Ja. Oké, okay, nou ja, helemaal verbazend dan dat ze dat eraf hebben gehaald. Ja, ik ook. Maar Raar verhaal. Oké. Okay, um, <coughs> uh, review accessoires staat nog op de lijst. Ik weet niet precies wat we deze week uh, erop hebben gezet. Nou, in, in, in ieder geval jouw uh, i -rig. Yes, die heb ik gisteren gepubliceerd. Uh, een microfoon reviewtje voor iOS-apparaten. Check it out. Um, de Ego Sketch Sleeve en een Bluetooth key Keyboard. Is dat ook allemaal nog deze week? Ja. Ik denk het haast wel, ja, hè? Ja, ja, ja. Um, dus check it out. Uh, een sleeve uh, die je zelf kan ontwerpen voor je iPad. Een Bluetooth Toetsenbord uh, in de budget variant. En een microfoontje voor je iOS-apparaat waarmee je uh, uh, podcast of. ...filmpjes of wat dan ook zou kunnen opnemen... Al, ja. ...al kan ik nog steeds geen podcast opnemen... ...omdat ik niet weet hoe ik audio kan recorden... Zeg maar, ...van Skype aan beide kanten op de iPad... Okay. Uh, ...zonder jailbreak. Um, maar goed, dus check it out... Uh, Tabletsmagazine.nl ...of in ieder geval handiger is dan nog... ...youtube.com slash Yes. Even kijken, dan moet ik weer terug. Windows 8. Ja, uh, vorige week hadden we het erover... ...of in ieder geval... <coughs> Had ik het erover met jou, pak ik mijn verwachtingen uit van, hé, hey, Martijn, volgens mij uh, we moeten we eens beseffen dat niet iedereen maar zomaar zit te wachten op de uh, Windows 8 binnen die Enterprise waar we het over hadden, weet je wel. Mm -hmm. van, uh, er zijn al een hoop hordes genomen om Android of iOS of een combinatie van de twee in het bring your own device of uh, manage uh, allerlei buiten devices uh, systeem uh, te, te brengen. Mm -hmm. En um, toen, een dag of twee later of zo, post je opeens een stukje van uh, Windows IT Professionals zitten niet op Windows 8 of wachten of zo. Ja, blijkbaar. Niet, niet per se Windows IT Professionals, maar een onderzoek van IDG uh, Connect, Amerikaans bedrijf volgens mij. Onder 3124 IT, dus zaakjes, IT uh, Professionals slash bedrijven over de hele wereld. Ja. Um, die heeft gevraagd van heb je een tablet nu en welke tablet is dat dan en uh, nou goed de, de 71% van de mensen heeft een tablet en uh, 50% daarvan heeft een iPad dus wat dat betreft de iPad is iPad nog steeds heel populair ja yeah, kijk okay. yeah, yeah. um, maar van de mensen die nog niks hadden <coughs> hebben ze gevraagd van oké okay, binnen 12 maanden waar ga je voor? Android, ja, uh, iPad of Windows 8 um, 3% gaf aan voor Windows 8 te gaan en dat is toch wel behoorlijk weinig dat vind ik heel erg opvallend, omdat Windows, het, het lijkt mij dat het nog steeds gewoon 80, 90, misschien meer procent van de bedrijven gewoon op Windows werkt. Uh, gewoon alle systemen en, en noem maar op. Um, dan zou je zeggen van, dan is Windows toch, nou ja, bij de minimaal 50% de eerste keuze. Want om al jouw Windows servers, Exchange servers, noem maar op, met Android en iPad. Uh, te integreren. Daar heb je volgens mij nog wel wat meer software en um, omwegen voor nodig. En in werking komen met een Windows-tablet, als het goed is, is het een stuk makkelijker. Uh, dus dat vond ik opvallend. En, uh, uh, even kijken, voor Android uh, gaat 44% en 27% zegt voor een iPad te gaan. Dus Android is eigenlijk een van de meest, pop of het meest populaire uh, platform onder. Uh, zakelijke gebruikers, uh, als wij dat onderzoek mogen geloven. Ja, um, <kij> ik ben uh, wel uh, ja, niet, verba niet verbaasd, want wat ik zei, dat is wat ik al tijdroep, te weet je wel, van die fictieve markt, uh, hoe groot is die nou daadwerkelijk. Mm. Ik denk dat 3% uh, waarschijnlijk toch ook wel een, um, iets met een sample probleem te maken heeft, maar dat lijkt me ook wel heel erg weinig. Maar stel nou dat het drie keer zoveel is, is 10% is nog steeds beroerd. Ja, precies. En, en, en uh, ja, dat. dat uh, jij noemt het opvallend, ik noem het bevestigend. Uh, en ik uh, denk ook echt nog wel dat. Uh, um, ja, maar voor wie is tijdje... Windows 8 dan? Ja, dat is, uh, dat is de, de vraag een beetje de hele tijd geweest. Het uh, is niet voor consumenten, niet voor zakelijke. Uh, ja, maar. kennelijk voor dezelfde mensen die hier een, een Playbook wouden. Oh. Dat zijn er dus een paar, maar. Eh, eh, of, of misschien slaat het wel aan. Alleen wat we gezegd hebben, is van het is allemaal leuk. Maar het gaat om de eerste twee kwartalen, wat je kan, kan brengen als in van cijfers om kritieke massa te, te krijgen. Weet je wel. Dus uh, genoeg developers, accessoire reviews en dat soort of uh, reviews. Uh, accessoire uh, uh, uh, mogelijkheden, weet je wat dingen, zodat mensen functionaliteit kunnen vergroten. Of het in de vorm van hoesjes, houders, uh, docks en al dat soort dingen of is. Dat zijn dingen die mensen naar een ecosysteem trekken. Mm -hmm. uh, en apps Pfft. natuurlijk. Um, plus prijs versus kwaliteit. Hè? En, en zelfs al zouden ze... Um, 300, snel, nou hè, want je had het over die Samsung Galaxy Tab 7,7 ja. of uh, wat was het ook weer? 1, ja. 2, whatever. Um, 330 euro, laat zeggen 3,5 meier. Mm -hmm. Als iemand mij over een maand of drie, zeg maar dat als, als die Microsoft tablets uitkomen en er is ook een budget, uh, whatever, dus haakjes variant: 350 euro, Windows 8 tablet. Als iemand tegen mij zegt: Je moet niet janken over je iPad, maar ik kies één van de twee. Mm -hmm. Dan zou ik voor de Samsung gaan, terwijl ik Samsung horrible vind, echt. Maar dan weet je in ieder geval dat er de eerste grote problemen. Die waarvan we weten dat het software op, op, op tablets en zo. toch best wel lang duurt voordat het geüpdate is. Hè? Als we kijken naar uh, ervaring van Android, maar ook op updatefrequentie van iOS, bijvoorbeeld één keer in het jaar en met tussendoor twee keer per jaar een punt-upgrade, zeg maar. Mm -hmm. Ik zou het risico nog niet willen nemen... met een helemaal nieuw, in de kinderschoenen, mobiel OS. Nee. Waarvan we dus niet weten van hoeveel apps komen ervoor. Dan zou ik liever het risico nemen met Android dan met, met Windows 8. Terwijl ik Windows 8 op papier heel mooi vind... en ik vind het ook wel geinig, en zo die interface en zo. Alleen, het is heel belangrijk wat er in die eerste twee kwartalen gaat gebeuren... En als we de dingen koppelen, zoals de prijs die verwachten we voor die dingen en de beperkte um, markt als het gaat om enterprise, waar het op lijkt, zeg maar, ja, ja. dan kan het nog best wel lastig worden, hoor. Ja, ja, ja. Of Microsoft moet met een eigen tablet komen die helemaal geoptimaliseerd en goedkoop in de markt zet wordt. Nog één keer? Wat nou Of Microsoft moet met een eigen tablet komen die helemaal geoptimaliseerd is... en voor een goedkope prijs in de markt gezet wordt. Ah, oh, je bedoelt het gericht van vandaag. Of in ieder geval van, dat wat dat vandaag Ja, wat al een beetje drie dagen loopt, ja. Ja, precies, drie dagen inderdaad. Uh, ja. Is door Microsoft donderdag of zo, vrijdag, is er opeens... is er naar een heleboel journo's? hè, juno's, techbloggers en, en, en, en kerels... Is er een uitnodiging gestuurd van. Uh, hey, over vier dagen in Los Angeles. Geen locatie in Los Angeles. Uh, mis het niet. Ja, en we gaan iets groots aankondigen. De groots uh, voor Microsoft. Gro ja, hoe zeiden ze dat nou precies? It's gonna be big of zo. Zoiets. <coughs> en. wat. En, en, en, en, en nu denken mensen. dat er een, een Windows 8 tablet wordt gelanceerd vandaag. Ja. Ik roep. Uh, uh, deze dagen, van nee, dat kan toch niet. Dat geloof ik echt niet. Um, maar goed, er zijn mensen die, die, dat, die dat verwachten. Uh, ik kan me dat niet nie voorstellen. Ik, niks wijst daarop wat mij betreft. Nee, in, in, principe, in principe niks wat Microsoft zelf zegt. Maar ja, ze hebben natuurlijk... Uh... Ik denk wel dat ze met iets moeten komen op dat gebied. Omdat het anders gewoon vrij lastig wordt. Om de reden die we net genoemd hebben. En tel daar de, de, de, de dure uh, prijzen van uh, Windows RT of Windows 8 tablets bij op. En, en Microsoft gaat het gewoon heel lastig krijgen. Maar ja, aan de andere kant. Als ze nou met een tablet gaan, kopen, gaan komen... dan uh, is het echt een overhaast productlijn? Ik zit haast wel. Want... Ook en ze krijgen ruzie met alle hardwarepartners natuurlijk, hè? Exact. Dat is het probleem van Android. Uh, wat Google heeft nu zijn Motorola aan het kopen, uh, hebben gekocht, hè? Dat is waar we het ook al vaak over gehad ja. hebben. Plus gewoon als we even naar de uitnodiging kijken, als Apple iets uitnodigt, dan praten we er ook over van: Oh, wat betekent dit plaatje? En wat betekent dat? Mm -hmm. Het is in Los Angeles en dat is gewoon de plek waar content deals worden aangekondigd. Mm -hmm. Er is een soort uh, ja, onges ongeschreven regels, zeg maar, dat je uh, educatie-events doe je in New York, content-deals, film en dat soort dingen, doe je in Los Angeles, want dat is Hollywood. Mm -hmm. uh, en, en zo zijn er een paar van die dingen. En vier dagen van tevoren iets aankondigen, en dan, um, terwijl ze net E3 hebben gehad of zo, voor, wat was ook weer dat laatste waar ze ja, oh, ja, Xbox E3. en uh, Smart Class en zo hebben aangekondigd, wat best wel cool is, nogmaals. Mm -hmm. um, dat is het laatste vraag, Laat het de van -Xbox -integratie. tablet met Xbox integratie. Kijk, en, en dan begint het al iets, ietsjes meer uh, uh, te klinken. En dan denk ik meer van, inderdaad, dat ze misschien gaan laten zien... dat ze een heleboel content deals hebben gesloten... wat heel erg belangrijk is voor je ecosysteem. Dus inderdaad, big kan zijn... En misschien een demo geven van hoe die Smart smartclass met je Windows 8 of Android of iOS tablet, want dat wordt allemaal ondersteund, zoals ik het begrijp, mm -hmm. uh, werkt met je Xbox. En dat het dat, dat misschien kan zijn. Want een aankondiging van hardware, dat lijkt me zo onwaarschijnlijk, omdat ook het hele Windows 8 of Windows RT verhaal nog niet... Het is nog niet klaar voor primetime, hè? Ik bedoel, iedereen die daarover schrijft en uh, die, die beta-test doet en al dat soort dingen, er is niemand die verwacht ook echt dat dat ding... ...uitgebracht kan worden omdat de software gewoon nog niet af is. Weet je? Ze zitten gewoon nog in die beta-previews. Ja. Ja, ik, ik, ik zie niet hoe, hoe, hoe dat kan. En dan hadden ze twee weken terug tijdens Computex natuurlijk ook gewoon kunnen doen. Hè? Ja, ja, precies. En, en ik weet het niet, als je, als je zo ziet... Hè, er zijn een paar mensen, jij volgt natuurlijk het nieuws op je eigen manier... ...met de websites die je volgt en dat soort dingen... Ik volg het nieuws op de manier. Als ik op zoek ben naar Windows nieuws, zeg maar. Of Microsoft nieuws. Zijn er een paar mensen die bij mij hoog staan aangeschreven. Mm -hmm. En dat zijn bijvoorbeeld. Paul de Rot. Weet je wel. Van Win Super Of Mary Jo Foley. Van CDNet. Mm -hmm. uh, Harry McCracken. Uh, de dingen van. Uh, uh, Wasri hij Dunner. Van Althings D. En dat soort dingen. Althings die is trouwens degene die dat de rare gerucht. In dit geval. In, in, in de lucht heeft gebracht. Maar van de andere schrijvers hoor je van. Hé, hey, ik ga er niet eens heen. <laughs> ik bedoel, zo'n Paul de Rot of een Mary Jovoley of wat dan ook. Mm -hmm. uh, gisteren zag ik... Uh, God, hoe heet hij toch ook? Clayton Morris uh, Zag ik nog zeggen van nee, ik ga ook niet. Of uh, Tim Stevens van Engadget. Die, die, die, die, die hebben wel mensen volgens mij, maar die gaat zelf ook niet. Dan denk ik van... Oh, nee, oh, wachting, de verwachtingen dus, liggen ook gewoon veel te hoog nou hoor, natuurlijk. Als dat soort luid niet gaan, zeg maar. En dat zijn gewoon de type mensen die gewoon voorop willen staan op het moment... Dat, uh, dat, er, dat er iets groots is in de techwereld, mm. ja, dan verwacht ik ook niet dat het heel erg uh, schokkend gaat zijn. Nee, dat denk ik ook niet. En wat ik al zeg, ik denk dat we, dat we, of tenminste, door al die geruchten er te veel van verwachten. En uh, Zoals jij zegt, ik denk ook niet dat Microsoft nou in één keer een, een heel spannend eigen het, uh, dingetje gaat aankondigen. Misschien inderdaad integratie van software of apps of weet ik veel wat. Maar... Um, Yeah. Nou goed, dat zien, zien we. Het is ja, volgens mij uh, vannacht om half één Nederlandse tijd. En dan me oh, zo laat, merken yeah. wij het morgenochtend wel. Zo is dat. Ik wist niet, ik dacht dat het om zeven uur was of zo. Helaas, nee. Da dat is ook zoiets. Want uh, kijk, als, het, als het voor wereldwijd, uh, uh, want ik denk ook vooral dat die Xbox-integratie en die video-on-demand-diensten zo als ze dat gaan aankondigen, ja, dat vooral voor Amerikaanse gebruikers is. Dus, <tie> als het voor wereldwijd is, zouden ze ook met zijn persconferentie denk ik al vroeger op de dag zetten, zodat dat ook... Europa er gelijk over kan schrijven. Ja, dat lijkt mij ook inderdaad. Maar goed. Zo, ondertussen begin ik bijna te kotsen. Dan wordt een leuke podcast dit jaar. We zijn begonnen met uh, Android-dingen. Laten we ook maar afsluiten met Android-dingen. Ja. Uh, Acer Tab A700. Is inmiddels... Welke in, is dat? Hè? In welke is dat ook alweer. Full HD-display. Of tenminste 1920C uh, 1200 van Acer. Terra 3, quad-core... En of je het betoelt... Nou, nee, nog geen belletjes. Nee. <laughs> Maakt niet uit. In ieder geval, de eerste uh, Full HD en de rode Tablet uh, verschijnt in Nederland. Of is in Nederland verschenen een aantal weken. Full HD als in 1080? Ja, Full HD als in 1920-1200. Dus oh, dat is niet. Ik luister er niet. Sorry, ik probeerde ook niet te kort te doen. Oké, oké, goed. Ik ben in het begin al enthousiast erover. Oké, okay, dus. 1920-1200 resolutie. Ehm. Um, die verschijnt nou in Nederland bij de eerste uh, winkels uh, voor 499 euro. Um, ik, ik zie dat ik hier 479 heb opgegeven, klopt niet. 499 euro en dat is behoorlijk wat geld aangezien je in Duitsland je het tablet al kunt kopen voor 429 euro. In Italië 469 euro. Uh, in de VS omgerekend 349. 40, 59 euro geloof ik. Nou goed, daar heb je natuurlijk altijd dat probleem. Met... Wow, Anderhalf mei duurde het dan in Amerika? Ja, het is echt belachelijk. Maar goed, dat probleempje altijd wel enigszins met het direct omzetten van dollars naar euro's, maar <coughs> hij is daar 449 dollar. Um, dus, uh, in Nederland, uh, een van de duurste landen op dit moment. Maar goed, het is wel weer goedkoper dan dat we uh, verwachten. Hè? We verwachten 599 of 549 euro in eerste instantie. Maar goed, 499 euro krijg je dus wel een uh, hogere resolutie display, quad-core processor, Android 4.0, een uh, uh, hoog aantal megapixel camera's, Bluetooth versie 4.0 volgens mij. Zit dus is wel alles op en aan. <coughs> dat is het een beetje. Oké. Okay. Uh, en hebben we uitzichten dat de Acer ons zo'n dingetje gaat sturen om er wat over te zeggen? Nou, Acer zelf niet. Uh, nou. Oké. Okay. Dan moeten we kijken of we dat op een andere manier kunnen fixen. Dus, uh, nee, die komt sowieso deze kant of jouw kant op. Want uh, goed, uh, onze vrienden van Tablet Center gaan er uh, natuurlijk voor zorgen dat wij die krijgen vroeg of laat. Oké, okay. uh, cool. Klinkt op En dan rijdt gewoon op 4.0 en alles. Ja. En ja, de Acer Ring interface ligt eroverheen. Ik weet niet of jij die al een keer gezien hebt. Nee, volgens mij niet. Nou, dat is wel handig. Een shortcut, uh, een ring. <laughs> <laughs> en Acer heeft ook een goede uh, track record, zeg maar, met updates en dat soort dingen. Dat is niet één van de snelste, maar uh, wat ik tot nu toe gehoord heb, zijn de meeste updates wel uh, zonder problemen doorgevoerd. Alle tablets van vorig jaar hebben in ieder geval de Android 4.0 update binnen. Oké, okay, wacht eens even. Dan komen die wat hoger. Wat ik zei aan het begin, hè? Ik moet een beetje beginnen met een soort bestaandje in mijn hoofd aan te leggen met dingen die ik wel aan kan raden van Android. Mm -hmm. Om nou altijd te zeggen, doe maar niet, zeg maar, is ook weer zo hard. Oké. Okay. Uh, nou, top. Verder nog wat? <laughs> Um, nee. Dus je... Ik zat ook te kijken of er nog vanochtend nog iets spannends gebeurd is dus waar we het over konden hebben. Maar Er is echt helemaal niks gebeurd nog. Nee, het is tijd om uh, weer terug in ons mandje in te kruipen en te hopen dat het uh, morgen weer beter Schies. is. De morgen hebben we allemaal Windows 8. Ik laat het hopen, tenminste dit nieuws. Nou, uh, heel veel beter. Nee, ook. En eh. Uh, ik hoop dat uh, je deze week tabbitsmaxim.nl nog een beetje gaat updaten met allerlei nieuwtjes. Ik goed. zou ook mijn best doen om wat toe te volgen. En uh, volg, uh, anders doe je korte updates op Twitter of zo. Uh, zeg je van, uh, heel ziek! Windows 8 hebt. Link gewoon naar andere. Ja, precies. Precies. Um, Oké, okay, dat was hem weer. Tot, uh, volgende, Tot volgende week. week.